Verschillende maatschappelijke organisaties roepen de overheid op te stoppen met sociale media. Instagram, Facebook en X zijn een gevaar voor de rechtsstaat en onze vrijheid. Betoogt onder meer Bits of Freedom. Aanleiding voor de oproep is het nieuws dat Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook... de samenwerking stopt met Amerikaanse factcheckers. Premier Schoof zegt dat de overheid voorlopig op social media blijft. Een man van 80 moet als het aan het OM ligt de cel in omdat hij een vrouw zou hebben aangespoord een einde aan haar leven te maken. De twee kenden elkaar van de coöperatie Laatste Wil, waarvan ze beide lid waren. De vrouw van 32 kocht het dodelijke zelfmoordpoeder X en de man zou haar instructies hebben gegeven en hebben aangemoedigd door te zetten, wat ze uiteindelijk ook deed. De moeder van de overleden vrouw vraagt om een schadevergoeding. Het OM eist een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 7 voorwaardelijk. In Venezuela is Nicolás Maduro geïnstalleerd voor zijn derde termijn als president. Hij legde de eet af in het parlement en beloofde het land een periode van vrede. Maduro is sinds 2013 aan de macht. Vorig jaar juli werd hij opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Maar volgens de Venezolaanse oppositie werd er gefraudeerd en is de beëniging van Maduro een staatsgreep. Tegen de installatie van Maduro is de afgelopen dagen massaal gedemonstreerd. Het weer, er kan vanavond nog een spat regen vallen. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot net onder het vriespunt. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 them. Okay, uh... Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, dan... live, oh, kijk live nou, ja, we zijn live. live ja. Het is uh, weer zaterdagochtend. Hè. Het hey, Hans. Is de... Goedemorgen Zandvoort. Met... Goede, goedenavond Zandvoort. Nee, we... ja, goedenavond Zandvoort vandaag. Ja. Zeggen we dan. Ja, want waar zitten wij? We zitten in de protestantse kerk, de dorpskerk. de dorpskerk. Ja, waar maar... vanavond het grote nieuwjaarsfeest uh, gehouden wordt van de gemeente en allerlei instanties. Uh, dat begint om half acht. Uh, het is nu uh, bijna tien voor half acht zo'n beetje hè? Ja, het is, het is uh, nou kort, net kwart over zeven ja, geweest. Ja, kwart over zeven geweest. Langzaam druppelen de mensen binnen. We zitten een, uh een beetje achteraf in een in een eigenlijk, ik denk de bestuurskamer, de, de, ja, de vergaderkamer. Nou, de kamer van de van de Koster. Ja, of van de Koster. Oké, okay. ja, die was hij net zie, even. Ik zie hier allemaal predikanten van de Nederlandse Hervormde Kerk. Oh ja, dat we, we zijn er staan erop. Ja. Ja. En 19, uh, 2019 tot uh, tot uh, tot nu, tot juni. Nou, dat is predikant uh, de heer Vrijhof. Vrijhof, ja, inderdaad. Vrijhof die ja. wij kennen, hè? die hebben we regelmatig. Ja, die hoven, luid, en hopen we nog even in de uitzending te krijgen vanavond. Hopen we ook, ja. Wat hij eventueel kan vertellen over wat er gaat gebeuren met de kerk. En nou, de... hij gaat met pensioen, heb ik begrepen. Dus, ja. uh, nou, we gaan vanavond een aantal mensen voor de microfoon halen. De burgemeester die doet het welkomswoord. Ja, die doet het welkomstwoord, maar hij geeft ook de toespraak. Hij dat, geeft de toespraak. Dat doet hij pas om tien over acht ongeveer, Precies. Dus in de tweede en, uur. Daarna krijgen we hem even uh, hier ja, uh, wordt aan even, de microfoon. Ja, dan wordt hij even geïnterviewd. En, uh, ja, dus zo maken we even een programma, een programma tot negen uh, tot uur ongeveer. Ja. Uh, want om half tien is het hier ook afgelopen. Maar ja. tot negen uur zijn wij in de lucht uh, met een, uh, deze live uitzending vanuit de Protestantse kerk. De muziek wordt uh, geregeld. Muziekentechniek uh, <coughs> en, en door, uh, ja. Uh, ja, door Marja. Marja Kop. Marja Kop. Ja, ja. En ze is, uh, normaal zit ze bij de. Bij de vrijwilligers van de dierenambulance. dierenambulance, ja, inderdaad. En nu achter de knoppen bij zetten Ja, Het is eigenlijk ja, bijna Goed bezig, maar ja. Wij zijn ook dieren. En de techniek is, uh, ja, uh, Leon en. Uh, Leon van Nes heeft, hij heeft het ook keihard gedaan. gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, want we hebben ook nog de hulp gehad van onze uh, uh, technicus, Marcus van Dam. Want uh, we kwamen er even niet in de eerste 20 minuten. Ja, maar, maar het is, vorderen, is allemaal hè? gelukt. Ja, we gaan even een muziekje draaien. Uh, uh, Maya, heeft je wat klaarstaan? Ja. Nou, top. Dan uh, gaan we daar naar luisteren en daarna gaan we weer verder. Late one night she took out her pen. And this is what she wrote down. Norma Jean wants to be a movie star. She wants to shine. Heel people say. Turned 18, she was 21 Knew every name on the silver screen And everything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 You can hear me now Cunningham van uh, uh, Norma Jean Wants Norma to Jean. Be in. An, en Norma Jean is ja. natuurlijk uh, Marilyn Monroe. Ja, absoluut. Ja, er, er zijn al uh, meer platen over de haar de gemaakt onder de, de, de, de, de naam Norma Jean. Uh, nou, de, het is nog niet begonnen, geloof ik. Hè? Het is nog niet begonnen, maar wij zijn hier, wel begonnen. We hebben wel de eerste gast aan tafel zitten hier. Dat is uh, Hilly Jansen, welkom Hilly. Dankjewel. Uh, want we gaan heel even praten, want jij, normaal gesproken zit jij in de organisatie van, het, uh, van de nieuwjaarsreceptie. Ja, nou, ik heb een beetje geholpen, maar ja. uh, niet veel, omdat ik met mijn verhuizing zit. Oké, okay, want vorig jaar heb je het wel meer gedaan, ja, toen to nu was. Nu, nu doe je wel uh, uitnodigingen en berichtjes plaatsen. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja. Mensen te woord staan van, mag er een tafel en we hoe gaat het dan als ik een tafel wil? Ja, dus dus dat soort dingen, op ja. de achtergrond heb ik wel een beetje geholpen. Ja, ja, ja. Uh, want uh, vorig jaar was het drukker met, uh, met uh, organisaties die mee wilden doen? Of weet je dat niet? Nee, het is eigenlijk altijd hetzelfde. Ah, eigenlijk hetzelfde. Je zit nee. natuurlijk ieder jaar weer van en waar gaan we het doen? En hoeveel geld hebben we? En ja, ja. Uh, hoe gaan we het met verlichting doen? Dus ja, eigenlijk... ...heb ik best wel wat gedaan. Ja, dat ja, zie je, wel. <laughs> zie je wel. wel. Alleen op de dag zelf heb ik ja, niet veel ja. meer. Okay. Je bent druk bezig in je nieuwe huis. Ja, ja. Uh, we gaan niet zeggen wat het is, maar... ...je, hebt, je doet alles zelf. Schilderen? Je? ja, ik ben een ah, je bent, je bent ook onafhankelijk dus. figuur. <laughs> ja, <laughs> Nou, je helemaal gelijk, je helemaal gelijk. Maar dat uh, we lekker weer in het dorp wonen, hè? Straks. Ja, joh, ik vind het heerlijk om even naar, nou, naar de kerk. Ja. Tien ja. verder. Ja. Maar woonde jij niet in het dorp dan? Nee, ik woonde op bedrijventerrein. Op bedrijventerrein, okay. een tijdje ja. gewoond hè, Ja. ja. Ja, dan, dan, en, dan is ja, dit heel is wat anders. Het is een fantastisch ja. huis, maar het is een beetje ongezellig gebeurd. Ja. Want de stroompachters die er zitten, die gaan gewoon weg. En dan zit je daar in zo'n zo donkere... Ja. En dat wist ik van tevoren, maar ik nou. wilde het toch proberen. Ja, nou, dank jullie, ja. want ik ben er net naartoe verhuisd. Naar, naar bovenstrijden, ja, dat, die <laughs> nieuwbouw. Ja, maar die zijn leuk. Oh, die, die zijn, ja, leuk. zijn zeker leuk, ja. ja inderdaad, ja, ja. ja. Maar ja, goed, dat is ook een soort bedrijventerreintje. Met, uh, met die garages van... Eigenlijk uh, hè? Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik vermaak me wel, hoor dus geen enkel punt. Hé, luister Hilly, wat zijn jouw plannen voor 2025? Kun jij... Nou, heel ambitieus eigenlijk. Ambitieus? Vervol. Ga je veel doen? Je doet dat of wel? Als ik, nee, maar als ik dat allemaal zo... Uh, Op Eerst heeft. die verhuizing. En daarna ga ik me weer starten. Helemaal weer uh, kijken. Ja, wat ga je als eerste doen? De krocht. De krocht. Ja, de, ja. We zijn bezig met Gilles en Jante, de verkenning. Hè, dus ja? Ik heb heel veel gesprekken gehad met uh, de normale gebruikers. <coughs> uh, ik heb alle scholen geïnterviewd van uh, wat willen jullie en hoe ga je het gebouw gebruiken. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, Eindmusical. Okay. De Eindmusical, dan is het gebouw nog niet klaar. Dus nee. Ja, uh, ik ben nu bezig met de stichting Hart. Daar heb ik maandag een gesprek mee. Want alle scholen zeggen weer... die educatievoorstellingen zouden we ook graag... Ja, ja, ja, in de ja, ja, krocht willen. Ja. Wanneer verwachten ze bij elkaar. Top. Wanneer verwachten ze dat het klaar is? Van de zomer. Van de zomer. Okay. Dus ja, dat is kiele-kiele. Ja. Voor het, het Sinterklaas-zoneel in ieder geval. Ja, hè? Ja. Ja. Dan ja. Daar, ja. Ja. daar mogen we wel van uitgaan, toch? Ja. Want dat is ook daar natuurlijk. Hè. Dus, maar dat is een behoorlijke klus. Want uh, ja, er zijn zoveel gebruikers... In tegenstelling wat uh, ja. jong ja. over toe zegt in de gemeenteraad, dat er eigenlijk een ge ge gebruikers zijn, maar er zijn er gewoon een heleboel volgens mij. Nou, Gilles en ik hebben de gebruikers euh, verdeeld. Ja. Dus hij doet de helft euh, en ik doe een helft. Okay. En dan heb je het met over de wurf. Nou, ja, gaat de wurf wel of niet een ja. voorstelling doen? En, ja. Nou ja, zo zijn er zoveel. Gaat ZFM misschien daarheen? Ja, daar zijn we ook ja. mee bezig. Ja. En, en ik vind, dat, dat is ook het gegeven van uh, eerst de, de huidige gebruikers uh -huh. een planning maken. En dan gaan we de boeren ja. van wie ja. willen er nog meer gebruik van ja, maken. Ja, inderdaad. Ja. En, en daarnaast de professionele programmering vanuit het hele land. Ja. Ja. Dus ja. Jong, het is jong, hoor. Jong Zandvert had natuurlijk iets van je moet eerst... Weten wie er uh, inkomen, wat, wat, wat, wat, wat kan je verwachten met zo'n gebouw en daarna moet je gaan bepalen van hoe het eruit ziet. Maar dat... Zo werkt het toch niet in de praktijk? Ja, weet je, het is, het is een lopende trein. En, en wij springen daarop in omdat Beleef Zandvoort losse culturele projecten doet. Ja. En ondertussen ben je die verbinder al allang. Ja. Dus je, je gaat een beetje bellen, je gaat wat afspreken. En je hebt de leukste gesprekken. Als ik bij die scholen vandaan kom, denk ik: wat een energie en wat ja, gaaf nee. dit ja, allemaal. Ja, leuk hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, je, je zegt het net, beleef Zandvoort, hè, met de ja. projecten die jullie doen. Ja. Want Street Art uh, komt ook weer in een nieuwe ja, ja. aflevering van, ja. zeg maar, als ik het zo mag ja, zeggen. Nou ja, als wij alles voor elkaar krijgen, wordt dat een editie wat internationaal uh, aantrekkelijk oh, ja. ja, Dat is niet eens meer landelijk, dat wordt internationaal. Maar okay. dan moet je ook gebouwen hebben. Of, of, nou, waar... het is niet alleen maar murals, hè. we willen iets gaan doen met Street Art Frenkie. Uh -huh. uh, nou ja, dat is al een publiekstrekker. Uh, nou, ja. Moco, die heeft vorig jaar meegedaan. Die zegt, het smaakt naar meer. Dus we hebben Moco achter ja. ons staan. Okay. Nou, de twee curatoren die, die vinden het geweldig om het nog een keertje te doen. En wij doen al dat voor- en nawerk, weet je. Vergunning aanvraag en een ja, dat soort dingen allemaal. Waar is er genoeg plek? Nou, we hebben nu gebouwen gehad. En ja. nu gaan we dus kijken waar we bijvoorbeeld beelden... Dus het wordt een soort kunsttour... Grappige oh, ja. dingen oh, oh, oh, oh, oh. en mooie dingen in de openbare ruimte. Okay. Dus ja, waar gaan spannend. we plaatsen? En ja. Hoe doen we het? Gisteren met Gilles naar Zandvoort Marketing geweest. Ja, Die zijn ook dol enthousiast. Hoe kunnen we dat doen? Want ze hebben persreizen gehad uh -huh. voor de uh -huh. editie 1. Uh, dat, daar kunnen ze allemaal veel meer doen. Ze hadden Amsterdam Marketing, een bericht geplaatst, 600.000 reacties. Oh. Ja, dat... Daar staan we niet eens bij stil. Nee. Maar wat denk je wat de media dat ja, ja, wat heet? Nou, en ik hoor het al. Uh... zo iemand als die van het uh, Haarlands Dagblad. Dan heb je twee pagina's. Ja. Dat kost je niks. Maar iedereen heeft het gelezen. Dus. Ja, zeker. Yo, we zeker. hebben de hele Grand Prix niet nodig. Nee. Oh. <laughs> nou, ja, we moeten gaan leren leven zonder weer. Ja, nee, dat ja. moeten we zeker. Hè? Maar ja, dat zei ik ook tegen iemand. Ook, uh, van ja, want het gaat het allemaal worden zonder Grand Prix. Ik zei, nou, we hebben het heel lang zonder gedaan. Ja, natuurlijk. En toen ja. ging het ook ja, goed. Het ging het ook wel toch? Goed. Ja. Nou, ik hoor het al, Henri. Jij komt eigenlijk tijd kort in 2025. Ja, dan ben ik met pensioen. Ja, hè? Ja, oh, ja dan oh, oh, ja. ben ik met pensioen. Ja. Nee, ik ben nu met... Oh, je pensioen. bent nu met pensioen, inderdaad. Ja, ja je bent geen directeur van ah, de heel... Ja, je bent wel Ja, nu heb je meer tijd, inderdaad. Maar ja... Wat jij net allemaal opnoemde, dat kost natuurlijk wel enorm veel tijd. Echt, dat ja. bedoel ik eigenlijk met te weinig het tijd. En dus dan ook nog de kleinkinderen. Uh, ja, ja oh, die heb je ook nog ja. natuurlijk. waar ja, ja, ja, ja, je ja. veel tijd daar moet besteden. Geen tijd om het te vervelen hoor. De ja, drukste nee, pensionado van Zandvoort. Ja, nou, <laughs> nou, dat vind ik een ere <laughs> Toch? Ja. Nou, ik wens je heel veel uh, succes dit jaar. Wel. En, uh, ja, en iedereen, we spreken iedereen gaat ervan genieten. Ja. En, uh, Absoluut, dat is onze doel. Ik hoop je nog vaak te zien. En een heel goed 2025, dankjewel. Dankjewel. We gaan weer muziek draaien. I Uh, uh, de, ja, de, de trailers, hè? Ja, ja. ja, dat klopt. No, no more heroes. heroes. Ja, mooi. Mooi en, nummer. Ja. Mooi nummer, ja. Uh, ja, de, de kerk stroomt vol, want uh, uh, officieel is het uh, programma nu begonnen eigenlijk, volgens mij. De ja, vijf, zeker. Lol, lol, dus, uh, maar voordat de burgemeester gaat praten, dat zal waarschijnlijk pas over een half uur zijn of zo, uh, praten we nog wel even met wat gasten hier. We hadden net de hele Jansen. En uh, we hebben nu bij ons zitten Roy van Buringen. Uh, welkom Roy. Ja, dankjewel. Want Roy wordt een, een, een bekende BH'er, zeg maar. Een bekende Hanemer <laughs> misschien wel. Misschien ja, een ken Een BH'er. BR. Hij is al een BZ'er, Een bekende Zomer. Ja, maar BR heb je ook. Een bekende regio. Ja. ja, maar ik zeg nu, uh, dat zeg ik nu omdat uh, Roy is genomineerd als persoon van het jaar in het Hanemers Tochtblad. Ja, klopt. Met ik denk vijftien anderen, zoiets. Uh, ja, tien. Tot tien okay. anderen? Ja. Oké, okay, nou... Dus Hilly een... zit daar ook bij, hè? Ja, Hilly, Hilly zit daarbij, uit Zandvoort en Fred Rozenhart ja. uh, van de LHBTI gemeenschap. Uh, ja. Dus jullie met z'n drieën. Ja. Uh, je komt volgens mij 14 januari, tot 14 januari kun je ja, stemmen? 14, tot 14 januari kan je stemmen op uh, haalemsdagbad.nl En dan uh, staan ook onze artikelen op haalemsdagbad.nl En dan kan je dat lezen en, en, en je kan ook op ons stemmen via de, op, die, op die website. Het, ja. uh, het is geen betaalde link of zo. je kan gewoon naar de website gaan... En dan moet je even een code invullen. En dan kom je verder en dan zie je onze fotootjes. En dan kan je stemmen op wie je, op je wie wil op je okay. wie je wilt stemmen. En wat is de tussenstand? Uh, er zijn op dit moment, uh, morgen komt de tussenstand in de krant. Maar er zijn, waren vorige week zaterdag al 1400 stemmen. Maar op wie, dat weet je niet. <laughs> nee, dat weet je niet. Weten we, weten we morgen ook niet? Uh, morgen ook niet. Nee, echt op de dag zelf. Uh, 17 uh, januari wordt uh, het bekendgemaakt in Haarlem. En dan zijn alle genomineerden uitgenodigd met hun familie. En dan hoor je van nou wie de persoon van het jaar is. Dat is wel heel spannend voor. Je. Uh, Roy, waarom ben je? Spannend. Heb jij jezelf aangemeld? Of nee, je nee, zelf... nee <laughs> ik, ik, uh, ik kreeg te horen. Normaal gaat de krant kijken van nou wie welke persoon. Uh, ...is nou veel in het nieuws geweest in de krant. In, in, uh, maar ik schijn in echt en de regio? in ja, en regio. Maar ik schijn echt uh, door meerdere mensen aangemeld te zijn. Oh, wat oh, wat leuk. Want ze hebben ook een oproep geplaatst in de krant. Nou, ja. ja. Dat ja. komt waarschijnlijk hè, door het, uh, Noord, uh, het Feest in Noord. Ja, dat denk ik ook. Het buurtfeest, ja. het ja. grote buurtfeest, wat we afgelopen jaar ook Zeker. in het hebben uitgezonden. je doet nu ook vrijwilligerswerk voor uh, oudere mensen, hè? Uh, ja, bij de kerk hier uh, in, uh, in de... In de, in de protestantse kerk uh, ben ik nu vrijwilliger geworden. Eén ja. keer in de maand om uh, gewoon mensen te helpen uh, met een warm, warm kussentje te geven. Want hier hebben ze van die warmhoudkussentjes. Die deel ik uit en dan ben ik gastheer en dan uh, mag ik iemand helpen. Bijvoorbeeld iemand moet naar een bushalte, omdat het sneeuwt, toevallig afgelopen zondag. Dan breng ik die even naar de bushalte. En Dat uh, ja, is dankbaar werk. Ja, Goed, door. zeker. Graag, ja. en hoe ja. kwam je daaraan? Hoe kwam je daaraan? Uh, nou ja, de protestantse kerken maandelijks een boekje die ze uitgeven, die ook door vrijwilligers thuis weer worden gebracht. En ik uh, zag het in een boekje te staan bij mijn schoonmoeder. Oh, Oké, okay, dat er ja. vrijwilligers gezocht werden, zeg maar. Ja. En daar heb je gewoon wat tijd voor waarschijnlijk, want uh, jij, ja. jij werkt op het strand. Helemaal? Ja, ik werk op het strand inderdaad, bij Mango's Beach Bar. En uh, ja, ik heb natuurlijk nu vrij vooral, ja. maar ik ben wel van plan om het van de zomer ook gewoon te blijven doen. Oh, okay. dat, dat moet een combineren zijn, ja, toch? Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Ja. Ah, We hadden het net even over het buurtfeest uh, want dat wordt herhaald, hè? Dus voor de derde keer komt het. Ja, voor de aan. derde keer inderdaad. En uh, dat gaat 31, uh, 31 mei. zeggen. Dus ja, 31 mei gaat het plaatsvinden. In, weer in Zandvoort Noord, en we, of Nieuw Noord moet ik zeggen. En we gaan uh, er weer gewoon elk jaar weer een ander feest van maken. En, en dit jaar blijft natuurlijk weer dat verbinden hè, centraal. Maar we proberen wel weer nieuwe elementen te doen. En misschien mag ik even een oproepje doen. Zeker. Uh, ben je een organisatie en je vindt het leuk om mee te werken aan het buurtfeest Nieuw Noord? Meld je vooral aan uh, bij Zandvoort Insight en via onze website. Um, want we zoeken nog nieuwe ideeën en nieuwe elementen in het buurtfeest. Oké, okay, zandvoortinside.nl? Ja, zandvoortinside.nl. Oh, het is wel een heel populair uh, gegeven geworden in de buurtfeest. Wat zei je? Sorry? Het buurtfeest is heel populair geworden. Uh, ja, dat, dat verbaast me ook een beetje hoe, hoe, hoeveel energie je ervoor terugkrijgt. Ja. En uh, heel populair. En daarom, we worden ook een beetje verplicht om het door te blijven organiseren. <laughs> en, maar dat brengt ook elk jaar weer nieuwe dimensie en nieuwe energie... En dat is heel erg mooi. Ja, ja. het is jammer dat het uh, zo voor Nieuw-Noord af en toe een beetje iets minder in de uh, ja. positief in het belangstelling staat zeg maar, met het vuurwerk en Ja, ja. En... ik denk dat de burgemeester daar zometeen zeker dat ook in zijn ook speech wel. op terug zou komen. Ja. Maar er uh, gebeurt veel in Noord en dat doet de bewoners die daar wonen ook pijn. En die willen ook laten zien ja. van, oh, Noord is wel een leuke buurt om te wonen. En dat is het ook. Want er wonen zoveel verschillende mensen in Nieuw-Noord. En dat maakt die wijk juist leuk. Ja. En dat het ook samen kan, dat zie je ook op het buurtfeest. Ja, woon je er niet... zelf ook? Ik woon er niet, nee. Nee? Nee, ik heb wel familie wonen in Nieuw-Noord. Okay. Uh, maar ik woon er zelf niet. Maar het is op ons pad gekomen. En we zochten iets... iets Iets leuks om te doen namens Zandvoort Site, ook omdat we online verbinden. Wilden we ook buiten uh, met een evenement verbinden. En toen hebben we, hebben we voor Nieuw-Noord gekozen. Ja, want ja. ik uh, las uh, ergens in een rapport dat meer dan 25% van de jongeren in Zandvoort Nieuw-Noord in ja. armoede opgroeien. Ja. Dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Hè, Het eigenlijk. is heel verschrikkelijk. Ja. En, en daarom is dat buurtfeest, en straalt dat buurtfeest dat ook uit... Uh, ...dat er ook wat leuks te doen is en ook gratis. Hè? Want ja, we vragen ja. voor ah, heel weinig dingen geld. Het, het is gewoon echt een cadeautje van ons. Ja, ja, en, en dat is heel erg mooi om te doen. Ja. Ja. Maar die mensen hebben er ook wat aan, want dan willen ze wel wat meegeven. Bijvoorbeeld met de informatiemarkt, dat uh, een welzijnsorganisatie er staat. Of Pride at the Beach, of uh, de gemeente zelf met de Zandvoortpas. Dat willen we wel meegeven en dat, ja. aan, daarvoor staan we ook. Ja, ik hou het scherp in de gaten, want ik weet ja. dat een van de hoofdsponsors die jullie hebben aangetrokken. Is Prewonen, hebben jullie ja. net bekendgemaakt eigenlijk? Uh, ja, we hebben toevallig net bekendgemaakt uh, dat Prewonen hoofdsponsor is geworden weer. Uh, vorig jaar waren ze dat nou, ook. Ze dat ook. En uh, we zijn heel erg blij daarmee. En we zijn ook al heel erg nog op zoek naar sponsors. Want dat begrijp ik, het, ja. ja. Het ja, ja, is ja, ja. best wel, wel een duur evenement, maar je krijgt er ook wel heel erg ja. wel veel voor. Want we gaan dit jaar geen programma boekje doen. Nee, we gaan ja. een buurtkrant oh. uitbrengen. Oh, okay. en ook weer met dat stukje verbinden, want we willen ja. daar interviews in doen met buurtbewoners. Ja. Ja. Vorig jaar had je Roy Donders. ja. Dat is uh, de vraag wie nu weer. Wil je, uh, nee, komt hij nee, weer? Nee, nee, nee wie nu. Oh. Hoe nou, wie, oh wie nu? Yves ja, nee. uh, ja, Dan moet je ja. 10.000 euro in je zak hebben. Ja, bij ja, ja, Zandvoort, je ja. kent hem toch? Ja, ja oh. ik ken hem. Hij herkende hij, me zelfs op, het, uh, op Schiphol laatst. Maar, hij, staat, uh, hij, staat twee, hij staat twee weken later de twee. Het keer zou de mooi zijn. Die, die bijna en, vreugd, hij, is, de... hij kan niet, want hij is bij de toppers op dat moment. Ach, maar, oh, op dat moment maar, de toppers. Okay. Maar sowieso is dat geen artiest meer die je op dat buurtwijs kan neerzetten. De beveiliging is al duurder, dan moet dat je nog 10 man beveiliging erbij hebben. En dingetje wilde je... Wil nee, niet. Wil niet. Nee, die wil nee, niet. Helaas. Nee, die gaat niet meer optreden. Oh, die gaat niet meer optreden. Nee, daar ga dus je nooit meer meemaken. Nou, ik krijg daar geen bier over te geven, Nou, hoor. misschien nee. wilde u nog een oproep doen op de radio voor me, voor de persoon van het jaar. Oh, ja, nou, dat ja, ja, zou misschien ja, ja, ja, ja. nog kunnen. Nou, we hebben het vorig jaar uitgezonden vanuit Pluspunt. Ja, jullie zijn weer welkom. Ja, ja we gaan even ja. vergaderen of we dat weer gaan doen. Ik vond het vorig jaar heel leuk, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Dus uh, ja. wellicht uh, komen Zie wij dan. En, nou, leuk. Gaan we jullie ja. een mooie uitzending maken. Is ik wens jou heel veel succes met de verdere voorbereidingen. Voor ja, stemmen hè. Het buurtfeest. Gaan ja, allemaal stemmen. Ja, ik heb ook gestemd. Sorry. Goed zo. Maar ik kwam eerst Helian stemmen. Ja, Hij ja, Verdient ja. het ook hoor. Eigenlijk <laughs> verdienen al die mensen daar. Ja, maar je kan ja. drie keer stemmen hè, IP. Dus ja. uh, even oh, tip, een tip van de sluier. Je kan niet keer stemmen. Oh, ja, heel Dan, heel dan kun je op ons alle drie stemmen. Hé hey Roy, fijne ja. avond. Geen uh, keer okay. dan. En, uh, Is goed. Heel erg bedankt. Heel goed. Super, dankjewel. Muziek. Muziek. Place my Van Kessel en Garfunkel. Althans, Van Kessel staat hier uh, te spelen. En uh, uh, bij de receptie van uh, de, de Nieuwehuizenreceptie van uh, Zandvoort. En uh, ja. nou, uh, uiteindelijk uh, klinkt dat als dus een klok. Ja. Hans. Ja, inderdaad. Je ja, zet ja, er ja. wel heel hard hoor bij mij. Nou, nou maar ik, ik, ik hoor hem zelf wel een maand. is lekker. Ja, we hebben op de achtergrond. Heb jij net gezegd? De... Nee, ik heb nog niemand aangekondigd. Nee, de, denk... nee, nee, de Perfect van Kessel muziek. Ja, oh, dat, heb je dat heb ik net gezegd. Dat, dat hoorde je dus niet. Okay. Uh, nee, we hebben aan de tafel zitten even. Kees van Trijsma, dat is een architect. En hij is ook architect van de, de Watertoren. Kees, welkom. Dankjewel. Uh, je ja, ja, Vind je het leuk om hier op de... Uh, Receptie, even te komen om mensen de hand te schudden. Ja, het is altijd wel leuk om iedereen van. Uh, te zien. Ja, iedereen te zien: de politiek en uh, de, de andere mensen. Ja, maar, ja. In één keer zie je iedereen weer even. Te ja, het Ook anders. van de gemeente en zo, je, ja. de, de wethouders en noem maar op. Uh, ja. Maar wat maar, schetst mijn verbazing? De, he, de hele uh, Watertoren is nu weg. Bijna. bijna. bijna. Ja, gaat hele... die helemaal tot aan de nou, Het hele metselwerk dat moest eraf. Okay. En, uh, aangezien die bijna voor 80% het metselwerk bestond, uh, uh, gaat die heel ver weg. Zometeen ja. Ja, dus meteen blijft uh, het onderste deel, dus de tafelconstructie van beton, die blijft helemaal staan. Okay. En het trappenhuis en dan ja, gaan ja. we weer opnieuw. Om de, de, de lucht. In. Dus hij gaat helemaal tot 1 meter boven de grond zo weg? Ja, al het, nee, het mensenwerk gaat weg. Dus, dus de, de, zeg maar de stenen? De, ja, de stenen gaan weg. Ja. De ton blijft gewoon een groot, groot gedeelte staan. Okay. En dan gaan het, we het, is, het is best eng om te zien zo. Ja, ik vind het ook zelf heel raar. Ja. Dus, als ik binnenkom rijden in Zandvoort, is dat altijd een soort ja, referentie. Zeker. die ja, eigenlijk altijd is de watertoren. Ja, en die ja. is nu weg. Dat ja. is voor mezelf ja. ook heel raar. Ja, heel raar is dat, hè? Ja. Want uh, hoe, uh, als je dit procent uitdrukt, hoeveel hoe, hoe, hoe, hoe procent die doen dan nu, van de bouw, zeg maar? Uh, nou, ik, we gaan in februari... Dan, uh, dan gaan we weer... dan is de sloop afgelopen. We hebben wat vertraging gehad. Okay. En, uh, en dan gaan we weer, weer de lucht in. Dus eind februari zijn de zijn weer klaar. Ja. En dan wordt het heel langzaam opgebouwd. Weer. Ja, ja, ja, ja. Dat is, het gaat ook heel langzaam. Aha. Aangezien... Uh, uh, het is wel heel erg leuk om te zien, hoor. Er staan gewoon één mannetje in een kraan. En er ja. staan er twee mensen omheen... om aanwijzingen... Henk... 10 nee, centimeter klaar? links, 10 centimeter rechts. Het is heel gevaarlijk. Ja. Dus het, is een, het is een heel arbeidsintensief. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. dat heb ik niet gehoord. En uh, zijn alle uh, appartementen verkocht? Uh, de, nou laten we even uitleggen, want er komt uh, naast de waterpoor nog een heel appartement complex. Ja, ook. Klopt. Uh, maar je ja. hebt over een appartement in de waterpoor. Ja? Ja. Ja. Ja, ja, de bovenste die is, uh, die was verkocht aan Duitse mensen. Uh, het, het, nee, dat was een Nederlander. Alleen, uh, ja, dat klinkt heel, heel morbide, mm -hmm. maar die meneer heeft zelfmoord gepleegd. Nee, nou. en, ja, dus dat weet je nou. Toch was niet e daarom, hè? Nee, nou. <laughs> <laughs> God, dit uitziet niet mooi. <laughs> <laughs> <laughs> Ik ging er mee. Oh, wat erg nee, Ja, dat was echt wel... Ja. Hij was een van de eerste die hij Nee hoor. En, en wij waren heel blij. Ja. En, uh, en daarna kwam het, het, het, het gedoe met erven. En, ja. en dat het even een tijdje geduurd heeft. Ah, alleen hij is dus nu weer definitief op de markt. Ja, dus okay. mocht jij uh, toch je ja, bedenken. Hoeveel hoe uh, was het ook weer? 2,5 miljoen? Nee, nee meer. Nou, iets meer. Iets meer, meer. Ja, iets meer. Ja, het Drie. Is, dus hij is wel heel duur. Jij ja. ja, dus ja. ja, ja, ja, en, ja, en ik kunnen dat wel Ik ga straks mijn bank even kijken of ik erop heb staan. Maar ik denk het niet hoor. Ik het niet. Maar denk je wel dat hij verkocht gaat worden? Ja, er is nu een partij heel serieus. Ja, oké. En de rest van de appartementen zijn wel Die zijn allemaal weg. Oh, dat is mooi. Ja, dat ging allemaal heel snel. Ja, Leuk. En dan krijg je, daarnaast krijg je nog een appartementencomplex. Dat heb je, hebben jullie ook getekend? Ja, of niet? klopt. Ja, en, en, uh, en dat is in, in plaats van de villa, hè? Um, ja. Uh, ja, Villa Maris. Ja, we noemen, het, we noemen het nog wel steeds Villa Maris. Oké. Okay. Ja. En uh, het is, uh, uh, als je op het Wattersplein nu kijkt, uh, sorry, de Watertorenplein, ja? uh, mm. dan zie je uh, al het, het, het, het, het blokje wat naast de Watertoren staat. Daar gaat het familie van worden. Oké. Okay. We wilden graag dat aan weerskanten van de toren... Ongeveer gelijk. Ongeveer gelijk was. Ja, ja, ja. Dus mensen mensen die nieuwsgierig zijn, die kunnen even een gaan staan. Ja, ja. En die zien dan, uh, hij wordt iets complexer en groter. Maar die ja, appartementen zijn dus ook verkocht eigenlijk? Die zijn ook een verkocht. En blijft het uh, elektriciteitshuisje een Ja. Dat blijft staan. Ja, dat, dat is een van een weinige dingen weinige dingen plus de muur heb je een goede een ja wat heet <laughs> <hijen> Laat het <om> het <hijen> nou ja, laten we daar verder mee niet op ingaan. Ja, je <hijen> ja. maakt wat mee in Zandvoort. Ja, je, ja. Maakt, wat Als je kind. maakt wat mee. Maar, eh, nou ja, dan moet ik wel zeggen dat het eigenlijk een uh, gelukkig project is. En dan was alles zo'n beetje verkocht. Na, na tien jaar... Uh, ja, lijkt me, ja. ja. ja. Hoe, lang, hoe lang ben je er nu mee bezig? Tien jaar? Ik heb het pro projectnummer 14, nog En wij beginnen altijd alle projectnummers met het jaar. Oh ja? oké. in 2014 ben ik ja, ja, ja, ja. dat is echt al uh, tien jaar, dat zeg ik, al iets meer dan tien jaar. Uh, maar je doet er daarnaast nog wat dingen toch? Ja, ja, ja, dat ja, lijkt nee, me dat, ja, daar kan ik niet van leven. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dit, je hebt soms van die projecten waar je gewoon heel veel liefde en energie in ja, oh, stopt. Ja. Waar je niet zoveel uithaalt, ja. financieel. Maar wel uh, als architect of uh, uh, uh, in dit ja. geval ook als, uh, als Sanford... Uh, bewoner. Ja. En ja, dit is iets dat, dat wil je heel graag. Jij ja. komt er zelf ook uit Zandvoort? Of nou, ja, je ik, woont hier? Nou, ik mag zeggen dat ik sinds twintig jaar Zandvoort ben, maar okay. dan kom je net kijken. Ja, dan. nou, ben je al ja. goed, goed onderweg. <laughs> ik woon nog vijftig jaar, ik ben nog steeds gezond. Ah, ja, ja. Kijk eens, kijk eens. Maar ik kom ook in de Lutjebroek, dus ja, maar, ja, ja, ja. dan ja. Wil, je, wil je het nooit nee, nee, ja, Maar ja. Nou, Mijn opa was ook uh, architect en die heeft de, de, de sterflet getekend. Oh, maar die is heel gaaf. Ja, zeker. Oh, trots op zijn. Ja, zeker. En hij heeft ook uh, Paviljoen Zuid. Ken je dat toch? Nee, Paviljoen dat... Zuid, dat is in ja. plaats van de... Waar nu ook op Arte-Mitten-complex helemaal aan het ja. eind. Stond ja, ja, ja. vroeger een ja. soort restaurant. Ja, nou, uh, goede ja. architect. Ja, zeker. Heel goed. Wat is jouw volgende project? Na de Watertoren in Zandvoort? We gaan nu beginnen op de hoge weg. Daar hebben wij... Paradis Hotel hebben we daar gemaakt. Een oh, ja? Ja. ja. En daar gaan we nu een heel spectaculair uh, nieuw uh, hotel gaan we naar maken. Mm -hmm. uh, echt in de Zandvoortse stijl. Ik ben op zoek naar hoe kun je toch moderne architectuur maken, maar dan op zijn Zandvoort. Wat leuk. En dus met veranderde architectuur, uh, met nieuwe materialen, om dat toch die Zandvoortse feel te geven, maar op een moderne manier. Ja, maar de uh, Hotel is in de Paradijsweg. Ja. En wat jij nu gaat doen is Op de hoek van hoogweg uh, hoge weg. Waar de, en, waar de uh, sport uh, ja. zat. Ja, klopt. Oh, daar, oké. Okay, uh, en waar uh, nou ja, ja, ja. Hotel Dobbe. Dat wordt gesloopt. En op die hoek. Oh, oh. Daar kan naam, blijf, oh. en, misschien weet jij meer van, van dit verhaal als ik. Maar Hotel Friesland, waar, de, waar nu een, een Pools een bureau zit. Blijft dat zo? Of gaat dat ook op een gegeven moment? Ja, nou, op zich is dat wel een heel mooi gebouw. Dus dat ja, zal is een prachtig oplossen. gebouw, ja. Ja, ja, ja, ja. En mijn vader heeft het muziek gemaakt. Oh, wat goed. Ja, ja grappig. En ja, vandaag hebben we, uh, dat is toch wel een hot, uh, het uh, stedenbouwkundig plan uh, samen met de gemeente voor Splein afgemaakt. Oké. Okay. Dus die is vandaag afgerond. Oh, die is afgerond en, al. Okay. Ja, en wij, uh, wij hopen dat uh, de gemeenteraad daar uh, uh, in mee gaat stemmen. Ja. En wanneer uh, dus, weten we dat? Als de gemeenteraad ja zegt. Uh, <laughs> ja. En wij hopen natuurlijk dat dat heel ze goed rijden, gaat. We zijn ja. natuurlijk al een tijdje mee bezig. Ja. Ah. En er is, er is al wat over gevallen. Ja, ja. ja er ja. is heel veel overgevallen. Maar goed, ja. het, uh, het hotel wordt heel mooi. Uh, we hebben een voorstel gemaakt voor de bebouwing. En, uh, ja, dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat is daar is ook al het verdwijnen van de, van de casino mee meegenomen? Nee, dat, dat staat, we waren eigenlijk aan het afronden. Ja. En toen kwam dit er tussendoor. Ja. Dus dat was eigenlijk niet te organiseren om nee, dan ja. zouden we alles stop moeten ja. zetten. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat hebben we gezegd van nou, we gaan door. Want de, anders kunnen we elke keer maar blijven wachten op. Nieuwe ontwikkelingen, we, dus, gaan, we gaan nu door. Dus het ja. stedenbouwkundig plan voor de Badheidsplein, komt binnenkort in de openbaarheid. Ja. Ja, want eerst zou er nog uh, over, over geparticipeerd moeten worden, neem ik ja, aan. Voordat het in de raad komt, kan het een paar maanden duren. Natuurlijk. Uh, nou, ik denk dat dat wel relatief snel in de raad gaat ja, toch wel. komen. En, okay. uh, en er is al een participatieronde geweest met de omwonenden. Mm -hmm. en ja, daar ben nu... ik bij geweest. Want, ja. Uh, ja. Ja, en dat gaan we nu nog een keer doen. En, uh, uh, maar dan zonder een de deel van het casino erbij. Ja, en, uh, ja. en nu gaat de gemeente kijken wat, uh, wat gaan we doen met het casino. Dan gaan we ja. er wat ja, ja, ja. voorstudies ook voor doen. Ja. Gewoon, ja. Wat is haalbaar, wat willen we met z'n allen. Dus ik ben er heel enthousiast over. Ja. Dus, uh, nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Hey, mag ik je hartelijk danken dat je geweest bent. Uh, leuk dat je hebt beland Zeker, kwam. een hele fijne avond nog. Ja, en als het op Bad uh, gaat spelen, dan uh, gaan we je nog een keer uitnodigen. Heel goed. Zonder de vader volgen. Juist, laten we het mooi maken. Dat is hartstikke goed plannen. Hartstikke bedankt, Kees. En een fijne avond. Tot ziens. Ik zou zeggen muziek. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer.